10 uur. Dit is Radio 1. Met Wouter Kurpershoek. De banken houden de hand op de knip. En dus moeten ondernemers het geld elders zien te vinden. Straks in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NMS Journaal met Jan van de Putten.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 Een aantal mensen zijn gewoon echt in een in kritieke toestand. En wat mensen heel veel zorgen maakt... is dat er in de bus heel veel kinderen zaten. En onder die gewonden ook nogal wat kinderen zitten. Nou, het, de komende uren zullen beslissend zijn voor de levens van die kinderen. En ook trouwens de volwassenen die nu in ziekenhuizen ziekenhuis zijn in de regio zijn opgenomen. Maar het kan nog verder oplopen, daar houdt iedereen rekening mee. Correspondent Rob Zoutberg. Het ongeluk gebeurde op een weg in de buurt van Napels... waar op borden stond aangegeven dat er langzamer moest worden gereden. De bus ramde eerst een paar auto's die aan het afremmen waren... reed toen door de vangrail en stortte 30 meter een ravijn in. In de bus zaten dagjes mensen... onder wie dus ook kinderen, alle inzittenden... zijn inmiddels uit het wrak gehaald. Een proef met het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaren bij simpele winkeldiefstallen is mislukt. De bedoeling was dat politiemensen minder werk kregen, maar ze zijn er juist meer tijd aan kwijt, zo blijkt uit onderzoek hulpagenten waren ingezet in Roermond en Vlaardingen. Ze mochten alleen simpele winkeldiefstallen zelfstandig afhandelen. Als er bijvoorbeeld geweld bij was, de diefstal was gebruikt, moest alsnog de politie komen. En dat bleek bij de meerderheid van de winkeldiefstallen het geval. Daarnaast moest de politie bij zaken die wel door een bijzonder opsporingsambtenaar waren afgehandeld... zoveel assistentie verlenen dat de werklast niet minder werd, maar juist meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen vecht een publicatieverbod aan... dat drie onderzoekers onlangs kregen opgelegd, dat meldt de Volkskrant. De onderzoekers hadden ontdekt hoe de geheime digitale codes werken... van Audi, Porsche, Bentley en Lamborghini sleutels. Volkswagen, het moederbedrijf van die merken, spande een kort geding aan... om diefstal van de dure auto's te voorkomen. De Britse rechter gaf Volkswagen gelijk. De Radboud Universiteit spant nu een bodemprocedure aan... omdat een publicatieverbod niet zou passen bij de academische vrijheid van publiceren. Het weer nog, bewolking en mogelijk een bui. In de loop van de dag in het westen flink wat zon... en het wordt vanmiddag 22 tot 25 graden. Ook morgen en woensdag zon, een enkele bui en een graad of 23.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Körpershoek. Crowdfunding aan niet te stuiten opmars bezig. Totale wijnoogst van de Bourgogne in één nacht kapot. En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is bijna vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. De banken verwachten dat kredieten voor het midden- en kleinbedrijf... duurder zullen worden en ze gaan kredietaanvragen nog strenger beoordelen. Dat meldt het Financieel Dagblad van morgen. Logisch dat ondernemers steeds vaker hun toevlucht, to, toevlucht zoeken in crowdfunding. Dat is een financieringsvorm die volgens het ministerie van Economische Zaken... een hoge vlucht neemt. In onze studio, Martijn van Schelven. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de oprichter van geldvoorelkaar.nl ja, en u klopt. geeft geld weg. Dat doen we niet zelf. Dat doen uh, veel private investeerders die via ons platform uh, investeren in de verschillende ondernemingen, in het MKB. Ja, voor de mensen die nog niet helemaal precies weten wat crowdfunding ook alweer is, waar moeten we aan denken? Uh, feitelijk, uh, bedrijven met een kredietbehoefte, die kunnen hun verhaal pitchen bij ons op de website. En naar aanleiding van de pitch, het verhaal, het onderliggende verhaal, zijn er al veel kleinere investeerders. Uh, of in ieder geval veel investeerders die kleinere bedragen investeren in de uh, mkb'ers. Maar dit zijn ondernemers die geen geld kunnen krijgen bij de bank? Uh, zo is het wellicht wel begonnen. Uh, maar gelukkig zien we nu ook meer en meer een beweging dat ondernemers heel bewust een keuze maken voor een alternatief kanaal. Want wat is het voordeel daarvan boven de gewone bank? Uh, wij kunnen het vaak sneller doen. Uh, wij werken in veel gevallen goedkoper dan een bankaire financiering. Maar bovenal stel je voor, je hebt 100.000 euro financiering nodig en dat wordt bij elkaar gebracht door 100 verschillende mensen. In potentie zijn dat 100 klanten, dan wel ambassadeurs voor jouw onderneming. Ja, dus het heeft ook een commercieel uh, ja, belangrijk voordeel. En, maar goed, het feit blijft dat je veel minder makkelijk uh, geld krijgt bij de bank. Een de bank zegt snel. Dat is, uh, nee. Ja, dat is absoluut een feit. En, en, en dan heb je maar één alternatief en dat is het geld dus. Ja, er zijn meerdere alternatieve kanalen in opkomst natuurlijk op dit moment. Maar crowdfunding is op dit moment het snelst groeiende alternatieve circuit. Ja, ja. want stel dat ik ben een ik ben bakker ben ja. en ik wil een nieuwe bakmachine. En ja. de bank zegt ja, ik weet het niet, je hebt al zoveel bakkers in jouw dorp. Ik geef dat geld niet. Ja. Wat gaat ja, hij dan doen? Dat is een heel goed voorbeeld. Kijk, wij focussen ons met name op het MKB. Zo'n bakker heeft zo'n zo zo broodbakmachine en die heeft een financieringsbehoefte okay, voor 30.000 euro. Inderdaad, 30.000 euro. Uh, je ziet dat dat vaak voor een bank toch niet interessant genoeg is. Een bakker heeft wellicht ook niet voldoende dekking. Want wat ga je in verbanding nemen? Hij zit in een huurpand bijvoorbeeld. Uh, maar je hebt die 30.000 euro wel nodig. Nou, op dat moment breng je eigenlijk je aanvraag naar ons toe. Wij kijken op dat moment, nou, is het allemaal wel haalbaar? Is het wel daadwerkelijk een serieuze aanvraag? Uh, is de ondernemer, uh, steekt hij goed in elkaar... Maar hij moet pitchen, hè? Op die... En uiteindelijk dus moet hij dan pitchen. Ik ben een geweldige pitchen. bakker, ja. ik ben Kees. En ja. ik uh, bak al 30 jaar brood, ja. maar ja. ik wil een nieuwe machine. Ja, en zijn zal... geld. Precies, en dan zal hij dat moeten onderbouwen. Hè. Dus, dus waar gaat het geld voor gebruikt worden? Wat zijn achtergrond... Op basis waarvan denkt hij aan zijn verplichtingen uh, tegemoet te kunnen komen. En hij moet feitelijk zijn verhaal, zijn, vraag, zijn kredietvraag... moet hij eigenlijk naar de crowd brengen. Hè. Dus hij moet het commercieel maken. Hij moet daadwerkelijk zijn verhaal verkopen. En daarvoor zal hij een, een, een, een wervende pitch moeten maken. Wat zijn onderscheidend vermogen? Wat zijn de plussen? Wat zijn de minnen? En, en dan zitten er ja, kleine investeerders op die website te loeren... en die denken, hé, hey, brood... Dat vind ik interessant. Ik geef deze meneer duizend euro ja. of 2000 euro. Nou, je ziet eigenlijk een aantal verschillende motivaties van investeerders... bij ons op ons platform. Uh, ten eerste vanwege een financieel argument. Uh, ze maken een leuk rendement op hun investering. Uh, punt twee ook vanuit een stukje betrokkenheid. Uh, oud-ondernemer helpt een startend ondernemer. Of wellicht in het geval van de bakkers. Uh, dat zijn andere bakkers die denken van... nou, ik heb affiniteit met de branche... Uh, of wellicht mensen uit het dorp die zeggen van... Uh, hey, die bakken die ken ik, daar hou ik mijn brood... dus daar wil ik wel honderd 100 of duizend of vijfhonderd... ieder naar zijn eigen portemonnee uh, euro in investeren. En tot slot een stukje emotie wat erbij komt kijken. En wat krijg je terug als investeerder? In ons geval uh, rendementen die variëren van zeg maar, even tussen de 4 en de 10 procent rente. Dat zijn de normale rendementen, ja, toch? Ja, ja, wij klassificeren elke aanvraag op risico. Een starter heeft een wat hoger risico dan een, dan een bakker die al tien jaar bestaat. Uh, al na gelang het risico kan het rendement wat fluctueren. Maar zeg maar even gemiddeld komen wij uit op zo'n 8% rente. Waarom zou ik als kleine investeerder in een bakker investeren... die geen geld van de bank krijgt? Dat zou toch buitengewoon dom zijn? Uh, nou, dat is niet bepaald dom. Kijk, ten eerste investeer je ook omdat je het leuk vindt. Wellicht wel zelfs omdat je bij die bakken je brood haalt. Hè. Dus er zit een bepaalde persoonlijke link. Uh, heel veel investeerders, en het zijn gelukkig niet alleen kleine investeerders... Hè. maar je kan investeren vanaf 100 euro, dus je trekt hem heel breed. We hebben ook grotere investeerders... Uh... Ertussen zitten, Maar mensen vinden het ook gewoon leuk. Vroeger belegden ze op de beurs. Dat ging toch vaak in anonieme fondsen. Uh, men wist nooit precies wat er met het geld ging gebeuren. En nu weet je dat wel. Ja, je investeert in die bakker. En op het moment dat je wat meer wil weten, dan bel je die bakker op. En dan ga je een broodje eten met, samen met hem. He, dus, dus het heeft een... Maar het is het heeft een voor die bakker, bepaalde... is het, <laughs> lijkt het me ook wel lastig. Want dan uh, heb je bij wijze van spreken honderd mensen die geld hebben geïnvesteerd in jou en die komen allemaal bij jou aan de balie of aan de toonbank... en die zeggen: ja, ik vind dat brood niet zo lekker. En ik heb toch mijn geld hierin zitten. Doe er eens wat meer uh, rozijnen ja. in. Of meer dit, of meer dat. Ja, dat is toch alleen maar positief... als je een, een, een positieve feedback krijgt vanuit de crowd. Hè, om jouw product verder aan te scheppen of te verbeteren. Hè. Maar dus, werkt het inderdaad zo? Is die, het die werkt wel heel... degelijk zo. Wij hebben veel investeerders... die bijvoorbeeld gewoon succesvolle projecten bellen en feliciteren... en wellicht daar ook een keertje een bakje koffie komen gaan drinken. en... Dat is de laagdrempeligheid en dat maakt het ook gewoon leuk. En voor veel investeerders is het ook gewoon een zakelijke afweging. Ze pakken gewoon 7 of 8 procent rendement. Dat vinden ze ook gewoon prettig. En in veel gevallen is het ook gewoon een, een, een, een, een, ja, meer een sociale betrokkenheid. Om wat voor bedrijven gaat het uh, vooral? Want we hebben het nu iedere keer over die bakker. Maar het zijn, begrijp ik, toch wat meer creatievere Ja, dat is toch een, onder... beetje, ja, dat is toch een beetje een misvatting. Ik okay. denk dat crowdfunding in zijn algemeenheid is, is gestart in meer een creatieve uh, hoek. Nou, praktisch alle innovaties ontstaan in de creatieve hoek. Uh, maar je ziet toch meer en meer dat, dat uh, crowdfunding echt uh, uh, voet aan de bodem krijgt... in het MKB in Nederland. En wat is dat voor MKB? Nou, dat zijn start-ups, dat is mode, dat is retail, dat zijn bakkers, slagers. Maar dat zijn ook bijvoorbeeld hele professionele ondernemingen... of, of meer technisch gerelateerde ondernemingen. We hebben op dit moment op onze website een, een, een bedrijf gepitcht... Uh, en die heeft een, een, een, een screeningstoel ontwikkeld... voor endoscopen die gebruikt worden in het ziekenhuis. Hè, zodat je de lens van de endoscoop kunt, uh, kunt, uh, kunt, kunt reinigen... of in ieder geval kunt beoordelen of die goed is. En dat, hey, dat is dus ook dat met eigenlijk... crowdfunding uh, gefinancierd? En dat wordt met crowdfunding gefinancierd, ja, in ieder geval gedeeltelijk. Want waarom zou een bank daar dan niet in geïnteresseerd zijn? Uh, risicokapitaal. Kijk, banken moeten natuurlijk ook in het kader van ba Basel 3... hun balansen verkleinen. Uh, Ga kritischer kijken naar, uh, naar posten waar bijvoorbeeld te weinig dekking op zitten. Uh, en ik denk persoonlijk dat een bank liever een financiering van een miljoen euro... verstrekt dan aan tien bedrijven honderdduizend euro. Maar je ziet wel wellicht een ontwikkeling... dat die banken uiteindelijk over vijf of tien jaar... als het allemaal weer wat beter gaat, ook voor de banken... Uh, dat ze een enorme groep klanten kwijt zijn geraakt. Ja, maar ik vraag me af of een bank dat echt erg vindt. Kijk, in hetzelfde stuk... Nou ja, ook. De bank in het... is opgericht om geld uit te lenen. Ja, maar ik denk ook, ook in hetzelfde stuk van het financieel Dagblad... blijkt ook, uh, zegt ook uh, meneer van de Rauwebank... dat er meer en meer gekeken zal gaan worden... naar hybride vormen van financiering. Uh, dus waarbij je een combinatie zoekt... van enerzijds een bancaire financiering... anderzijds wellicht een stukje eigen vermogen vanuit het ondernemen en anderzijds een alternatief kanaal... bijvoorbeeld crowdfunding. Nou, als je dat op enig moment kan combineren... dan kom je op hele aardige financieringsconstructies. En dat verkleint het risico van de bank of exposure van de bank... nou, in het kader van Basel iii wetgeving, de verscherpte toezichten, de kortere balans die ze aan moeten houden... denk ik dat een bank daar blij mee is. En tegelijkertijd profiteert een ondernemer... van, van de verschillende mogelijkheden die hij tot zijn beschikking heeft. Het is dus een hele dynamische vorm van financiering op deze manier. U schetst al een beetje een profiel van de geldverstrekkers. Dat, dat kan iedereen zijn, maar zijn het uiteindelijk toch niet. De, of zijn het uiteindelijk toch de mensen die met veel geld. ja, een beetje leuk willen gaan. Uh, geld geven? Uh, of is gezegd... het ook echt die student of die hoogbejaarde? Ja, het, het is echt een. Uh, uh, we hebben nu een paar duizend investeerders. via ons platform. En uh, ja, dat is echt een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Dus dat is inderdaad van een student tot aan een uh, 85 plus bij wijze van spreken en alles wat ertussen zit. Uh, we hebben investeerders die 30 investeringen op hun naam hebben staan... voor gemiddeld uh, 1000 of 2000 euro per stuk. Maar we hebben ook investeerders die drie investeringen doen voor 100 euro per stuk. Lukt het iedereen om uiteindelijk geld te krijgen als ze zich via uw website uh, melden? Nee, nee je zou er, er wel wat voor moeten doen. Het is niet van, eh, ik plaats mijn verhaal. Ja, in sommige gevallen is dat, wel het gebeur, eh, is dat wel het geval. Maar het is niet zo, ik plaats mijn verhaal, ik zit achterover en het geld stroomt binnen. Eh, je moet ook voor jezelf eigenlijk een mini-marketingcampagne oprichten... waarbij je zegt van, oké, okay, dit ben ik, dit is wat ik doe, dit is wat ik wil gaan doen. Hoe pitch je het, hoe breng je het onder aandacht? Zorg dat je je eigen netwerk inschakelt. Hè? Dus je moet er wel wat voor doen. En eh, op het moment dat je zelf actief daarin participeert... Dan vinden wij uiteindelijk de meeste projecten toch wel binnen een maximale termijn van twee tot drie weken. Max. Dus de meeste projecten zijn succesvol als het gaat om het vinden van geld? Op dit moment, in ieder geval via ons platform, financieren wij haast alle projecten die we publiceren. Het lijkt dus een vlucht te nemen, want crowdfunding was tot nou, nog niet zo heel lang geleden iets wat je ja, in familie- en vriendenkring stuurde Je een Twitter-bericht. Van, ja. Want ik heb een ja, beetje een geld nodig. Ja. ja, crowdfunding is natuurlijk eigenlijk niks nieuws. Het, het is wat dat betreft een nieuwe. via internet en via de social media. Wordt dat allemaal op dit moment wel wat? Krijgt het een vlucht? Als je in Nederland kijkt, als je kijkt naar ons platform, we hebben in 2011 zijn we begonnen. We waren eigenlijk ongeveer de eerste. Hebben we 300.000 euro gefund? 2012 3,5 miljoen. En nu zitten we op 1,5 miljoen per maand. Heeft u ook weer geld moeten crowdfunden voor uw website? Of uh, was het. Uh... Uh, nee, ik was in de gelukkige omstandigheid Omdat, dat dat uh, niet hoefde. Nee. Goed. Martijn van Schelven, oprichter van geld voor elkaar.nl. U brengt uh, mensen die geld zoeken en geld hebben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 Het is voor de meeste Nederlanders een ver van mijn bedverhaal, maar het intrigeert toch. Zaterdag vierden Noord- en Zuid-Korea feest vanwege 60 jaar wapenstilstand. Niet een grootse barbecue, of een lied waaraan alle Koreanen hadden meegeschreven. Nee, het werd in Noord-Korea gevierd met een gigantische militaire parade. Duizenden soldaten, met van die hele hoge passen, zo keurig in het gelid dat het onmenselijk wordt leek wel een soort van computeranimatie. De grote leider Kim Jong-un nam de parade af. En op de staatstelevisie was het een geschreeuw van belang tijdens het journaal. Dat is overigens normaal voor die taal. Ook het weerbericht wordt voorgelezen alsof de presentator kwaad is. In Zuid-Korea hield president Park een toespraak... waarin zij aangaf dat komende tijden willen werken... aan de opbouw van wederzijds vertrouwen. Beide Korea's denken overigens heel verschillend over de wapenstilstand in 1953. Noord-Korea viert sindsdien onterecht de dag van de overwinning. Want officieel zijn ze nog steeds in oorlog. Er is nooit een vredesverdrag getekend. Je hebt het niet voor het uitkiezen, maar de plaats waar je geboren wordt bepaalt voor een groot deel je leven. Als Koreaan maak je de ene na de andere oorlogszuchtige heerser mee. Korea was sinds 1910. 35 jaar lang bezet door Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werd in Korea de Koude Oorlog uitgevochten. Het noordelijk deel werd bezet door de Sovjet-Unie... en het zuidelijk deel door de Verenigde Staten. Men zou ooit beide landen herenigen tot één Korea... maar dat is er nooit van gekomen. Noord bleef communistisch, zuidwesters. In 1950 viel Noord-Korea, Rusland, Zuid-Korea, Verenigde Staten, aan. Die oorlog duurde drie jaar... Toen kwam de wapenstilstand die ze nu vieren. Kim Jong-un mag dan communist zijn. Hij heeft kapitalistische denkbeelden. Ter gelegenheid van de viering... mogen buitenlandse journalisten hem interviewen voor 1 miljoen dollar. En er is altijd wel een of andere zender die dat gaat doen. Want Un schijnt leuk Westerse leiders na te doen. Maar waar gaat hij dat geld voor gebruiken? Voor een nobel volksdoel of voor een Rolls-Royce voor zichzelf. Zij Hans Beum, morgen het ochtendumeur van Smeets. Sunshine van Ginger Ninja. Franse wijnboeren in de Bourgogne zijn een groot deel van hun oogst kwijt. Enorme onweersstormen met hagelstenen en slagregens... sloegen de druiven van de wijnstokken. Vooral de wijnkastelen rond Beaune en Macon zijn hard getroffen. Ilja Gort, goedemorgen. Bonjour. Bonjour. U bent wijnkenner, maar zelf ook wijnboer in Frankrijk. Uh, u, uw wijngaard ligt in de Bordeaux, begrijp ik? Zijn niet, uh, wij zijn niet geraakt. Toen U heeft het stormen. wel voorbij zien komen, langs zien scheren... of was het duidelijk dat uw wijngaard veilig was? Ja, we hadden was. in Hagel. Er zijn enorme grote zijn er hier geweest. Hele stad Bordeaux stond op een water. Het Grand Theater is ondergelopen. Het station is ondergelopen. Een deel van mijn wijngaard is ook weggespoeld. Mijn wijngaarden liggen op een heuvel en een deel van de grond is weggespoeld. Dus dat ligt nu allemaal op de openbare weg. Dus dat zijn we nu aan het terugscheppen. Dat is mijn grond, die ben ik terug... Ja, we hebben geen hagel gehad. Dat is eigenlijk de grootste klap die ze in de Bourgogne hebben gehad. Grote ja. hagelstenen. Ja, kunt u een beeld schetsen van hoe dat er nu uitziet uh, daar? Bij uw collega's die ja, wel die hagelstenen, hagelstenen hebben ja. gehad. Dat is vreselijk. Die, die, Zo'n zo, zo onweersbui dat duurt uh, kort. 20 minuten, een half uur. Maar dat, daar, komen, daar vallen dan hagelstenen. Echt zo groot als apricose, werd er gezegd, uit de lucht. En die, die slaan dwars door de bladeren van de druiven heen. Uh, dus die... En die druiven hebben natuurlijk bladeren nodig om fotosynthese te maken. Dus dat dit is kapot, dat kan niet meer. Uh, dus dan ben je in één klap zelf, alles kwijt? Alles kwijt, ja. Dus die druivenplanten waar je een jaar voor hebt ge, ge, ge, ge, ge, gezwoegd en vertro, vertro, vertroeteld... die zie je voor je ogen, naar de kloten gaan eigenlijk. Maar lo, ja. loop je dan als wijnboer nog heel treurig een paar, een paar goede druiven op te rapen... of is het echt uh, voorbij, over en uit? Nou, die druiven die zijn nog niet rijp. Dus, dus, dus dat is ook geen zin. dat is in. Beschadigd. Nee, dus je, kan, je gaat hopen van... Eh, god ja, een, deel van die, een stuk van die tos is nog goed. Het andere stuk is, is aangetast, de gaten in, het gaat schimmelen. Zeker met het warme weer. Ja, en, het en het is uh, een weer. van de beroemdste wijngebieden in Frankrijk, de Bourgogne. Ja, ja, ja, dat is ook waarschijnlijk de reden dat heel veel wijnboeren niet verzekerd zijn. Die, je kan een, een hagelverzekering afsluiten... En dat, naar de hoogte van de... wat jij denkt dat jouw wijn waard is. Nou, Als ik dat zou moeten doen... Dan zou dat ongeveer 20.000 euro per jaar kosten. Maar die Bourgogne, zoals Meursault, die LRS in acht achtergrond, dat zijn flessen van 30, 40 euro. Dus als je daar dan een schatting voor gaat maken, dan kost zo'n premie misschien wel een paar ton per jaar. Dus, maar de ja, hebben er niets Ja, maar duidelijk is dat je die wijnsoorten dus uh, niet kunt krijgen. 2013 is nee. verloren. Dat, ja, die schat, de schattingen lopen uit. Eens hebben we natuurlijk al 10%, sommige anderen hebben het over 90%. Dat zou inderdaad betekenen dat er dus geen Bordeaux-Mané en geen, geen uh, Embersault op de markt is. Dus allemaal heel weinig. Wat is de weersvoorspelling? Ja, hier in, in, in Bordeaux gaat het heel goed. We hebben vannacht weer een bui gehad. Opnieuw is heel lang droog uh, geweest. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat dit niet. Dit is geen eendagsvliegen. Dit is allemaal. Komt het door die klimaatverandering, dus die extreme weersomstandigheden, Dat zal zo blijven gaan. Dus daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden. Het lijkt ja. me niet eenvoudig. Misschien toch die verzekering af gaan sluiten. <lacht> ja, Dat is voor de verzekeraars nog. Nou ja. ja, die betalen ja, wij dan wel weer mee, toch? Dan worden de wijnen weer duurder. Ilja ja, Gort. Dat zou jammer zijn. Ja, dank u wel. En Dat ging over ja, ja. de waarschijnlijk toch wel verloren oogst in de uh, Bourgogne. Tot zover KRO. Goedemorgen Nederland. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1 gaat de NTR verder met het programma Lijn 1. Naida, de bus is weer gemaakt. Je zit ergens in het land. een goede Ja, goedemorgen Wouter. De bus is inderdaad gemaakt. En de bus die staat vandaag voor verpleeghuizen te poorten in Amsterdam... Want vandaag hier is hier de aftrap van de Grey Pride. En de vraag die wij straks gaan beantwoorden is... hoe gaan onze ouderen om met seksuele diversiteit? Durven ouderen die in verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, et cetera zitten... ervoor uit te komen, hopelijk, dat ze homoseksueel zijn? Of ze dat wel of niet durven? U hoort het zo in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1.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 Een proef met het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaren bij simpele winkeldiefstallen is mislukt. De bedoeling was dat politieagenten minder werk zouden krijgen, maar ze zijn er juist meer tijd aan kwijt, zo blijkt uit onderzoek. Die proef met de hulpagenten werd gehouden in Roermond en Vlaardingen. En bij een busongeluk in Italië zijn 38 mensen omgekomen. Tien inzittenden raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op een weg in de buurt van Napels. De bus reed van achteren in op afremmende auto's en stortte in een ravijn. En dat zijn de hoofdpunten. En er is geen verkeersinformatie. Dat betekent dat we hier op Radio 1 gelijk doorgaan... met het programma Lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. Vandaag start in Amsterdam de Grey Pride, in goed Nederlands Grijze Trots. En krijgt vandaag seksuele diversiteit onder ouderen de aandacht. En wij staan bij Verpleeghuis De Poort in Amsterdam, waar vanmiddag de aftrap plaatsvindt. Men zegt dat als je ouder wordt alles gemakkelijker gaat. Geldt dat ook voor openlijk homoseksueel zijn? Of kun je in het verzorgingstehuid beter weer de kast in? Met al die vastgeroeste oudjes om je heen. Ja, hoe kijken we onze ouderen terug op een halve eeuw homoacceptatie? Op welke manier zijn de tijden veranderd? Worden we alsmaar toleranter of gaat het met de jaren juist achteruit? Ja, en hoe vindt u dat we vandaag de dag met seksuele diversiteit omgaan? Kunnen we wat leren van die tolerante jaren 70 en 80? U kunt meepraten door te bellen naar 0800 1121. Twitter kan naar hashtag LijnE. Mailen kan naar lijn 1ntrnl en kijk vooral mee via de webcam lijn1.ntr.nl. En vandaag live muziek, live hier in de bus. Harald Veenstra, en hij gaat voor ons zingen een cover van André Van Duin. Het nummer Anders dan anderen. Ik erachter kwam dat ik anders was dan anderen En dat het heel mijn leven lang niet zou veranderen Maakte het mij eerst wel een tikkeltje nerveus Maar ja, het was nou eenmaal zo, ik had geen keus In het begin, dat wil ik zeker niet ontkennen Was ook voor mij dat anders zijn wel even wennen Ik dacht, hoe moet ik het ze thuis nu toch vertellen die gaan meteen een psychiater voor me bellen. En ook hoe zullen al mijn vrienden het verwerken. Zo'n vette roddel hou je nooit binnen de perken. Dus ik besloot, ik hou voorlopig mijn mondje toe. Want ik voorzag een hoop gedonder en gedoe. Maar na een tijdje ging het toch een beetje klagen. Mijn vader ging zo af en toe voorzichtig vragen. Zeg, jongen, wordt het onderhand nou niet eens tijd. Dat je eens thuis komt met een leuke, vlotte meid. Dus op een goede dag toen wij aan tafel zaten. Trok ik de stoute schoenen aan, ik begon te praten. Ik zei, ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen. Toen zei mijn moeder, kind, je hoeft niets meer te zeggen. Ik heb het eigenlijk al een tijdje aanzien komen. Er komen vast geen mooie dames in jouw dromen. Maar ook al zul je dan nooit met een meisje trouwen. Ik en je vader blijven toch wel van je houden. Er viel wel honderdduizend kilo van mijn schouders. De tranen biggelden bij mij en bij mijn ouders. Ik kon weer opgelucht en rustig ademhalen. Het had weer zin mijn verdere toekomst te bepalen. Maar het gaat helaas niet overal zoals bij mij. Ik ken er ook die zijnde vanop haast nabij. Voor hun familie of gewoon omdat het zo hoort. Zijn ze een ander die een eigen ik. Vermoord. Je hebt als mens pas in het leven kans van slagen. Als je door anderen wordt begrepen en verdragen. Met hoe ik leven wil heeft niemand wat te maken. Ik schaam me niet, maar ik schreeuw het ook niet van de daken. Dus wees niet bang wanneer je wat anders bent dan anderen. En dat het heel je leven lang niet zal veranderen. Kom uit de kast, langer ontkennen helpt geen fluit. Want als je anders bent, als je wat anders bent, als je wat anders bent, maakt dat geen flikker uit. Wauw. U hoorde live vanuit de lijn 1-bus Harold Veenstra met Anders Dan Anderen. Een nummer dat oorspronkelijk van André van Duin is. En hier in de lijn 1-bus in Amsterdam gaan we praten over de Grey Pride. Oftewel de grijze trots, want die start deze week. In de bus zit ook directeur van Amsterdam, Bertie Peter. Als u even uw microfoon pakt... Alsjeblieft, dankjewel. Goedemorgen Bertie Peter. Goedemorgen. We gaan het hebben over ouderen. Ouderen en hom die homoseksueel zijn. En u bent hier directeur van, uh, van het verpleeghuis waar wij voor de deur staan. Het hele weekend bent u bezig geweest. Is mijn hele lieftalige redactie bezig geweest. Maar het is niet gelukt om ouderen die bij u hier in het huis wonen om in de bus te krijgen. Is het nog een taboe? Het is ontzettend moeilijk voor ouderen vaak om als ze in een verzorgingshuis of een pleeghuis komen... inderdaad om uit te komen voor hun seksualiteit. Dan is het, als er mensen hebben die vroeger heel erg oud zijn, dan is dat vaak wat makkelijker. En als mensen hier bij ons komen en dan in een hele andere omgeving komen, dan is het heel moeilijk. En mensen die komen in een hele heteroseksuele omgeving en worden... De wereld is klein, er wordt ontzettend gelet op wat mensen doen en wat iedereen doet. Dus je ligt echt onder een vergrootglas. En het blijkt wel hoe moeilijk het is om hier iemand uh, aan tafel te krijgen. Ja. En u, bent, u heeft die Grey Pride gestart. Wat is de bedoeling daarvan? De bedoeling is dat uh, in verzorgingshuizen en verpleeghuizen... door activiteiten duidelijk wordt gemaakt van, uh, dat er roze dingen zijn. Seksualiteit, divers is, dat uh, dat ook zichtbaar wordt... en dat iedereen daarvan kan zien en mee kan genieten. En onbekend maakt onbemind. En uh, zo, duid, zo gauw het duidelijker wordt en zichtbaarder is... dan is er ook, wordt het ook meer bekend... En minder moeilijk overgedaan. Barry Stevens. Hallo, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Um, als je de woord seksualiteit... zit daar niet meteen een lading op voor, voor oudere mensen. Denken ze over moeten nu meteen ons penis uit ons broek halen... en meteen een soort daad gaan oefenen met een andere man. Maar dat is natuurlijk ook iets... Anders dan alleen maar de seksualiteit. Het kan ook een vriendschap zijn met een andere man. De, de liefkoos, het gevoel van. dat we het leuk kunnen genieten van elkaar. Ik heb meteen het gevoel door. De jongere homoseksuele uh, mensen, ook in zo'n gay pride, dat je denkt er is niks anders. En ik vind dat een beetje de. Er is niks anders dan gay. Ja, precies. En dan denk ik, ja, een g-string. Ik moet er ook niet aan <laughs> denken dat ik in een g-string op een boot so, Want dat is afstotend, yeah. begrijp je? Yeah. Maar yeah. heeft het niet met een soort opvoeding met mensen dat je soms een kind of sociale manier met ze kunnen praten, een beetje zo so stap bij stap? Of Gebeurt me? dat genoeg? Of, of dat, dat vraag ik me af. Bertie Peter? Uh, juist in zo'n Grey Pride. Of met uh, misschien komen we daar dadelijk over te praten. Over de roze loper. Uh, wat uh, huizen zijn. Dan probeer je ook juist. Die diversiteit van mensen zichtbaar te maken. En dan gaat het over veel meer dingen. Dan gaat het over uh, met elkaar genieten van uh, zaken. Naar uh, films kijken. Mm. Vertellen over hoe je leven in elkaar zit. Wat heel normaal is. Wat je doet in normaal contact. Mm. Er vanuit dat. Vrienden, dat, dat ook uh, vrienden, mannenvrienden of vrouwenvrienden kunnen zijn, iets anders dan in een heteroseks mm. uh, relatie. Dus het is echt veel breder. Toch. En dat ja, ja, ja zeker. In ja. bewust zit ook Gert Hekma, u bent docent homo-lesbische studies. Ja. En dat is nou, graag reageren. Mijn, mijn, mijn uh, vraag is, ik ben wel eens geweest bij die dikke van de roze loper en dat soort dingen. En dan, ik vind het altijd heel opvallend dat er alleen maar homo's zitten dan. Van trekt op een gegeven moment ook van zijn tentoonstellingen, en zijn lees en zijn films trekt er ook een hetero publiek uit die, uh, die verzorgingshuizen en verpleeghuizen zelf dan. Ja, dat, is, dat vind ik juist wel heel mooi, al van de activiteiten in een uh, verpleeghuis. Dat, dat zul je vanmiddag ook uh, zien bij de opening van de Grey Pride. Dan komen ook echt alle bewoners, of, die normaal ook naar, voor, naar uh, voorstellingen komen, komen kijken. En dat betekent ook dat je het veel breder hebt. Ja, mooi. Ja. Het uh, is uh, niet alleen apies kijken. Nee, nee, nee. nee, zeker niet. Heb, nee, nee, nee. nee. Dat ik denk, waarom? Dat is leuk dat je dat zegt, want we hadden bijvoorbeeld een ballroomvoorstelling uh, van uh, twee mannen die uh, echt prachtig klassiek uh, deden. En dan geniet iedereen heel erg van en vervolgens gaan mensen ook zelf dansen en dat is echt, heeft een andere andere lading als Aapjes Kijken. Barry Stevens, waarom zeg je dat, Aapjes Kijken? Nou, om um, de <coughs> gay pride, als ik dat op de, uh, Ik ga daar eigenlijk nooit naartoe. Het is dat ik woon op de Amstel. Dus je, je, je, wordt je ontkomt conference. er niet aan. Je ontkomt niet aan. <coughs> Urenlang, keiharde music, g-strings, blote billen, uh, seksuele uh, bewegingen. En dan denk je op een gegeven moment: ja, het is wel even aardig. Maar er is meer uh, met homoseksualiteit aan de hand. dan alleen maar met je pik heen en weer gaan. Maar zeg je dat nu? Want hoe oud ben je nu? Vandaag ik mag ik het vragen. Ik ben nu 69. Zeg je dat nu omdat je 69 bent? Of vond je dat toen je 29 was? ook wel lekker nee, even met je ik, pik hangen. Nee, je dat zegt. helemaal niet. Ik deed het. Ik, ik, ik, ik kwam toen ik bijna 18 was in Nederland. Uh, mijn eerste relatie. Uh, uit de kast ben gekomen, daar heb ik me absoluut niet voor geschaamd. Ik heb gevolgd mijn geloof in wie ik ben als persoon. Ik ben een goeddenkend mens, ik weet wat liefde is, ik weet wat houden van is. Um, ik hoef niet altijd op sensatie mijn leven te leiden. Ik heb soms het idee dat de jonge mensen niet genoeg zichzelf terug bij zichzelf brengt van, er is nog meer dan alleen maar escaleren of profileren. Of van kijkers maar misschien zijn ze de rest van het jaar wel heel erg ingetogen en ik is dit het. het moment om het. uit te pakken. Je ik hoop, hoop het. het. Ja, ik want Er uh, zijn mensen. Ik denk zijn, dat, dat, dat die gay parade... Dat dat Hekma. Ik vind het heel goed dat hij die, dat die, die seksuele dingen laat zien. Want ik mm. denk dat Nederlanders veel te bang zijn voor die seksuele dingen nog. Mm. En dat is juist het probleem voor die homoseksuelen Terwijl die gay parade... Ik denk dat die gay parade heel erg veel over dingen gaat zoals politiek. Je hebt altijd Amnesty International. Je hebt de Partij mm. van de Arbeid. Mm. De minister van Defensie is er morgen. De voetbalcoaches van Gaal. Ga dus het is veel meer te zien dan alleen maar seks. Maar ik ben heel erg... heb ik de indruk dat heel veel Nederlanders alleen maar die seks zien. Omdat ze ja. die seks willen zien. En Precies. de media laat ook vaak... Al die strings ook Precies. zien en die grote billen. Precies. Dus ik denk dat, het, dat, die, dat die seks heel goed is. Je maar dat er daarnaast old. heel veel anders is en dat die intimiteit toch ook wel aan de orde komt. En ik vind het heel jammer dat er maar één keer in het jaar die, uh, deze explosie van plezier te zien is. Dus in je Nederland. wil meer, uh, iedere maand zoiets. Nou, ik zou zeggen, ik vind, ik vind het... Uh, wanneer zie je nou op een gegeven moment dat soort dingen in Nederland? Dat zie je op een gegeven moment alleen bij die... Bij die uh, in de, deze week die nu komt, zie je dat. Uh -huh. Maar in de rest van de week is die homoseksualiteit nog heel onzichtbaar. En wat ons... Kijk, ik heb heel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van homoseksualiteit. Maar we hebben ook met het Sociaal-Cultureel Planbureau onderzoek gedaan... naar ja, hoe uh, de Nederlanders kijken naar homoseksualiteit nu en de homo's zelf. En dan valt het juist heel erg op dat uh, heel veel Nederlanders toch... Uh, ja, homoseksualiteit wel accepteren. Maar het liefst op een afstand. Ja. Yeah als je zegt van, uh, die, uh, het is aapjes kijken, dat thema sta je aan de orde. Ik denk dat heel veel van, dat, uh, van die mensen die komen kijken op zaterdag naar die, uh, naar die parade, dat dat een beetje aapjes kijken is ook mm. van die mensen. Ik heb wel eens mm. keer meegemaakt op een boot. Mm. Hè, dat je gewoon ziet dat, uh, ja. hè, dat je, je hebt het gevoel dat een dier in de dierentuin hebt. Maar, het, maar dan is er, u heeft dus onderzocht hoe dat zit ja. in de loop van onze geschiedenis. Ja. In die halve eeuw dan is er niet veel veranderd. Er is heel veel veranderd in uh, Nederland. We hebben nu het huwelijk bijvoorbeeld. en Je hebt nu op een gegeven moment verplicht om over homoseksualiteit lezen te geven op school. Ja. En als je kijkt naar de jaren zestig, in de tijd dat hij uitkwam... en ik ben daar kort daarna uitgekomen voor mijn homoseksualiteit in de jaren zeventig... en toen was er nog een zonde voor de kerken. Het was een ziekte voor de psychiatrie voor de wetenschap. En dat was op een gegeven moment nog een misdrijf. He, je had nog artikel 248 Biest, die tot 1971 geholden heeft. En dat verbood seksuele contacten tussen meer en minderjarigen. Ik dus moet, je, ja. Het was een taboe voor iedereen. Dus als je zei dat je homo was, dan verloor je je baan, je huis, ja. weet ik veel wat. Ik, moet, nee, ik zit te denken, mijn vak, mijn theater mijn tv-wereld, de, de plezier, de enorme plezier wat ik daarmee beleefd heb, maakten het wel makkelijker voor mij om naar buiten te komen voor wie ik was, met soms consequenties daarvan. Ja. En ik weet dat mijn toenmalige partner Leen Jongewaard had daar ook een soort drempel waar hij overheen moest. Uh, om te accepteren dat hij van me hield en dat hij was trots dat hij zo'n mooie jongen had naast hem. Yeah. Maar uiteindelijk kwam dat wel op zijn plaats en de acceptatie. Dan nou hadden we iets van, ga nou niet in een hoek. Als je jezelf in een soort minderwaardigheidsgevoel duwt. Yeah. dan word je bekritiseerd. Maar als je een beetje je hoofd omhoog houdt, yeah. Um, en een beetje je trots houdt... zonder je broek naar beneden te laten staan. Maar gewoon, wij zijn mensen... want daar gaat het bij mij om eigenlijk. En ik hoef niet een demonstratie te houden. Nee. Ik ben een mens, ik ben een goeddenkend mens... Uh, en wil gewoon vriendelijk met andere mensen omgaan. We hebben ja. allemaal dezelfde problemen. En dan heb je ergens in je jonge jaren... jij, Barry Stevens, maar ook, ook Gert Hekma... en alle andere mensen die wellicht luisteren... dan kom je ervoor uit dat je homoseksueel bent... En je houdt je baan en dat gaat goed in jonge jaren. En dan word je oud en kom je in een verzorgingstehuis. Volgens Henk Zuiden, dichter. En Henk van Zuiden hangt nu aan de telefoon. Is er sprake van een tweede coming out. als je dan een keer in dat verzorgingstehuis zit? Verzorgingstehuis zit. Goedemorgen, Henk van Zuiden. Goedemorgen. Hi. Ja, ja, ik ben het luisteren. En het gaat natuurlijk ook over die Cape Breed en zo. Die Kennel Breed en zo. Maar daar hebben de ouderen niet zo gek veel te maken. En ik kom zelf uit een dorp. En um, ik vond het heel moeilijk uit de kast te komen. Ik dacht, zolang mijn ouders leven, doe ik dat niet. Maar ja, ik ben er eigenlijk uitgetrokken en naar de dokter gestuurd. Was ik een jaar jonger geweest, was ik 16 geweest, had ik uh, therapie gekregen. Want dat bestond in die tijd. En um, ik vond het toen moeilijk. Maar mijn vader nam het heel erg voor me op, wat ik niet had verwacht. Ik dacht, hij trap met huis uit. Zoals heden te dagen nog steeds wel in de provincie uh, uh, uh, ja, dorpen gebeurt. Uh, maar hij nam het voor me op en zei ging in een bejaardenwoning wonen, in zo'n rijtje. En er was één buurman, die man was uh, weduwnaar, En die sprak met mijn ouders. En toen zei hij, ze, hij heeft twee kinderen. Mijn ouders hadden twaalf kinderen. En die ja. man zei, ja, ik heb twee kinderen. En was heel wat twijfelend. En twijfelend. En toen vroegen mijn ouders door. En toen bleek dus dat hij een zoon had die in Amsterdam woonde, die homo was. En dit is dus wel 30 jaar geleden ongeveer. Ja. En toen zeiden mijn ouders, oh, nou, wij hebben onze jongste zoon is ook zo. En dat was voor die man, die man, die zelfs geen homoseksueel met zijn zoon, als oudere heel een heel grote bevrijding dat hij met mensen kon praten, die ook, ook een kind hadden die zo was. En ja. uh, ik dacht, ja, dat, dat wordt ook moeilijk als je ouder bent. En ik ben de jongste van een heel groot gezin. Mijn twee oudste zussen, de leven godzijdank nog. Die wonen in een bejaardenhuis in Aalpendoor. En dat is een een aantal weken geleden de Roze Loper aanverleend. Mm -hmm. En daar is dus een, een soort middag georganiseerd... voor oude mensen. En mijn zus, daar ben ik heel blij om... ik ben ook ontzettend trots op haar... maar zij is ook enorm trots op mij. En die was ook trots. Die ging ook daar rond vertellen... ja, ik heb een broer en die is dichter. En dan, nou, dan iedereen wil opeens allemaal boekjes zien en lenen van haar. Ja. Maar mensen zeggen van ja... Uh, die, die, die, ze zeggen wel van... nou, het zou goed zijn als iemand die homoseksueel is... een oude iemand hier komt... Maar heel veel hebben er toch, toch moeite mee. Dan denk ik, ja, dan moet je voor de tweede keer, bij, uh, zeker mensen die ouder zijn dan ik, dan moet je uit de kast komen. En ja, ik, ik ben blij dus dat, uh, dat er verzorgingshuizen zijn en, uh, ja. waar dus de cirroze lopen is en informatie wat gegeven Want Ik, ik zou zelf, ik, ik denk dat mijn alles mij anders zal gaan, want ik heb een partner die iets jonger is. En, maar ik zou zelf diep ongelukkig zijn als zou ik in de bejaarhuis komen tussen allemaal mensen die dus hier niet vanaf weten of dat eigenlijk... Verwerpen, eigenlijk. Ja, want dan zou je weer terug zijn in 30 jaar geleden. Ja, ja. ja. Dankjewel Henk van Zuiden. Blijf nog even hangen, want ik ga naar de directeur van Amsterdam, Bertie Peter. Ik vind het uh, heel mooi wat u uh, zei ook over uh, uw zus en het vertellen. Wat uh, realiseer ik mij dat als mensen hier komen wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Het gehele gewonen van de foto's op het dressoir die er staan. Uh, wie zijn dat? Wie, hoe gaat dat? Uh, zijn dat je partners uh, of niet? Uh, de foto, de familiefoto's. Hè? Ook voor mensen die zelf niet homoseksueel zijn, maar homoseksuele kinderen hebben. De familiefoto's. Wie staat daarop? Vertel ik. Kan ik vertellen tegen? Mijn buurvrouw of mijn buurman. Ja, dit is mijn dochter en die, uh, die heeft een uh, vriendin of een uh, vrouw. En daar ben ik trots op. Of dit is mijn zoon. Ja. En dat uh, het, het bespreekbaar maken het hebben van een roze loper. En het aandacht geven voor uh, dat dit onze samenleving is, is zo belangrijk. Dat is, ja. Ja. Ja. Maar ik hoor Henk van Zuider ook zeggen, van, ik zou zelf die, stel dat ik in een verzorgingshuis zou komen, tussen al die mensen die het niet accepteren, zou ik diep ongelukkig zijn. Henk van Zuiders, heb jij vrienden, bijvoorbeeld oudere vrienden, die misschien wel in een verzorgingshuis zouden moeten, maar die het niet doen, dat ze zeggen, ik blijf liever uh, nee. langer alleen wonen? Nee, de oudere vrienden die ik heb, die zitten gelukkig in de situatie, dat, dat zij nog zo gezond zijn of bemiddeld, dat ze thuis kunnen blijven wonen. Ja. En uh, ik denk dat het voor hen vaak een hele opluchting is. In de, ik, ik zie ze ook niet, ja daar zitten, ze zouden echt verkommeren. Ze zouden ja. verkommeren of ze zouden iets zoeken hè, waar, waar gelijkgestemden zijn. En, ja, in Amsterdam, dat is al een tijd geleden en ik heb vannacht gezocht. Uh, ik heb het niet terug kunnen vinden. Ik heb herfst, hij heeft toen een verzorgingshuis of een vleugel geopend. En ik meen dat hij naar een voorvechter van de homoseksualiteit uh, Nick Engelsman is vernoemd. En toen heb ik een gedicht geschreven, maar dat, dat ben ik dus ook kwijt. En, uh, je wordt oud, ja. Henk van Zuiden. Ja, ik maar word je weet vast ja, een paar ja, regels, Henk. Ja, maar die mensen die, die, die waren dus heel blij. Zoiets van, hè, hè? ik ben met mensen aan wie ik niet hoef te vertellen hoe mijn leven in elkaar zit. En dat ja. ik eigenlijk I am what I begonnen Dank yeah. je yeah, yeah, Dankjewel, Henk van Zuiden. Barry Stevens, als ik dit zo hoor, als ik Henk hoor... en dan denk ik, ik schrik daar wel van... dan denk ik, dan is er eigenlijk in al die jaren... Niks veranderd. Ja. Nee. Hoe zit dat met jouw oudere vrienden? Ja, het is... Ja, ik, ik ben natuurlijk mijn land uitgegaan. Hè. Ik ben natuurlijk ergens rond 17 jaar ben ik ge, gevlucht... of wat voor titel je wil aan plakken... Um, naar een land gekomen waar ik... Gevoel, het gevoel wat ik had, was een soort openheid, een soort meer acceptatiegevoel. En in nogmaals, Nederland, meer dan in, in Engeland, dan in, wij waren criminelen in Engeland. Als je in de 50, 60 jaren, begin 60 jaren, um, dan, dan was dat echt neergekeken van, van je deugt niet en je moet absoluut opgesloten worden en, en dat mag allemaal niet. En ik weet dat ik als. Oh, 16-jarige, je had wel eens van een soort feestjes of zo, maar het was echt achter gesloten deuren. Ja. Dus nogmaals, dat vak heeft mij geholpen. Dat exhibitionisme, wat ergens. En jouw vak mocht het? Huh? In jouw vak mag het ook. Ja. Zelfs in islamitische ja. landen ja, waar ja, vaak zeker. homoseksualiteit zeker. niet kan... mag het wel voor dansers, acteurs, foliografen, dan artiesten mag het weer in wel. in de hele wereld, ja. ik pas zag op een journaal van Club Brazil... of een van die landen waarvan ik schrok me wezenloos... hoe jonge mensen die überhaupt de neiging heeft naar, naar homoseksualiteit... worden aan elkaar getrapt. Ja. En, en echt schrikbarend. Gewoon de dingen die die zijn volgelijk om te zien. Dus inderdaad wat u net zegt, is er zoveel veranderd. En ik denk dat we gewoon moeten niet zozeer alleen maar de exhibitionistische kant van de homofilie, maar het moet wat breder, de denkpatroon moet wat breder. Net zoals die prachtige liedje van André van Duin net, hoe André van Duin de meesterlijk schrijft, als je luistert heel goed wat hij zegt... en dat, is, dat soort dingen, die is, het is, ja. er zijn zoveel verzetters, vind ik. Ik ga nog heel snel naar een beller. Dat is meneer Van Zeulen, 70 jaar. Goedemorgen, met Theo van Zellen met Amstelveen. Goedemorgen. Ik wil graag reageren, maar eerst even de opmerking over de man manier die een vleugel zoekt in een verzorgingstehuis in Amsterdam. Dat bevindt zich in de Rietvink, vlakbij het Halemeplein in Amsterdam. Okay. En eh, wat mij betreft, ik heb zowel de voorkant als de achterkant meegemaakt. Ik ben bejaardeverzorger geweest in verzorgingstehuizen. Ik ben dan niet gediscrimineerd als homoseksueel. Maar ik weet dat wanneer mensen onder vier ogen met mij waren... het onderwerp wel ter sprake kwam. Ja. Op dit moment maak ik gebruik van activiteiten... in diverse zorgcentra in Amstelveen en omgeving. En ik merk dat gesprekken aan tafel of waar dan ook... altijd.. Gaan over kinderen en kleinkinderen. Ja. En als men dan aan mij vraagt: Van God, hoe zit dat met uw kinderen? Ik zeg dat ik ze niet heb en ook nooit zal krijgen. dan stopt het gesprek en tel je eigenlijk niet meer mee. Nee. Ja. Ik vind ook dat de klok teruggedraaid is. De hele acceptatie van homoseksualiteit in de huidige maatschappij... is nog steeds verdoemd. En ik moet daarbij zeggen dat heel veel personeel in verzorgingstehuizen... van niet-Nederlandse origine is en daar een andere kijk op hebben. Wat betreft gayparade op de Prinsengracht in Amsterdam... ik vind het zomercarnaval in Rotterdam veel seksueler getinterd... Okay. Ja. Meneer van Zuylen, u heeft. ik moet u... Ik moet u stoppen ja. in verband met de tijd. U heeft heel veel mooie dingen gezegd. Dank u wel. Tot slot, want we zijn er alweer bijna doorheen. Gert Heckema. Uh, docent homo lesbische studies. Als ik dit allemaal zo bij elkaar optel, denk ik... er is nog veel werk aan de winkel. Nou, ik denk ook dat er heel veel werk aan de winkel is. want kijk, Een van de dingen die heel duidelijk is... dat op al die scholen in Nederland... Hè, dat op een gegeven moment homo of flikker... dat soort de woorden heel vaak nog een uh, scheldwoord zijn. Dat ook wordt gedoogd door heel veel scholen. Dus het is heel goed dat dat onderwijs uh, wordt ingevoerd in die scholen. En ik denk dat het ook heel veel effect heeft op jonge homo's. Hè. Die worden steeds jonger, worden ze homo en lesbo. Het begint als ze jaar 11, 12, 13 zijn. En heel veel van die homo's die willen ook zo... Lief zo, liefst, zo graag mogelijk, uh, liefst mogelijk ook heel normaal zijn zelf. He, je hebt ook het concept tegenwoordig van straight acting gay. Het meeste van die homo's die willen het liefst straight acting zijn. straight is dus normaal. Mm -hmm. en, he, dus dat is helemaal niet wat homo zijn is. En die willen vooral geen nicht zijn. He, je hebt net een artikel in de, artikel in de Parool gehad afgelopen zaterdag... van een aantal jongens die, he, die wel nicht waren. En die op een gegeven moment daar heel moeilijk mee hadden... en daarvoor uitgescholden werden. Dus er is nog lang weg te gaan. Oké. Okay. Nog een tweet voor Leini van Wijk. Die is bedoeld voor Barry Stevens. Hij zegt, Barry Stevens laat de spijker op zijn kop. Waarom moet het altijd over seksualiteit gaan? Er is meer zoals vriendschap. U wilt nog heel kort iets zeggen, ja, Bertie Peter. Al, ja, ja, als er meer is, dan is het uh, dan voor de ouderen die wat willen in de Grey Pride deze week echt uh, uitgelezen kant. Vanaf vandaag zijn er heel veel activiteiten op de verschillende verzorgings- en verpleeghuizen. En uh, variërend van de roze bingo tot ballroomdansen tot, <lacht> tot <lacht> theatervoorstellingen. Heel goed. U wil het en ja. voor iedereen En met wat dit wilt. mooie weer mogen ze wel een beetje blijven zoenen, toch, Perry Stevens? Op, alsjeblieft, ik doe mee. <laughs> Dankjewel, geniet ervan en tot morgen, lijn 1.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren.